Visser speelde twee seizoenen voor C.A.V. Murcia van 2009 tot 2011. In de zaak zijn ook twee Roemenen aangehouden. Vermoedelijk werkte zij voor Cuenca. De Duitse krant Bild biedt een deel van zijn publicaties niet meer gratis aan op zijn website. Voor exclusieve foto's en interviews moet vanaf 11 juni worden betaald, meldde de krant. Bezoekers die op internet de hele krant willen lezen moeten minimaal 4,99 euro per maand betalen... Kopers van de papieren krant krijgen ook volledig toegang tot de online versie. Beeld krijgt steeds minder geld binnen uit advertenties... in de verkoop van de papieren krant. De oplage daalde van 4,5 miljoen in 1998 naar 2,5 miljoen nu. Het weer, het is droog, overwegend helder. Overdag is zon, later regen. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Een hele goeien nacht. Mijn naam is uh, Miranda. Miranda van Holland, mijn debuut vannacht op Radio 1. Nu maak ik al jaren radioprogramma's voor de evangelische omroep... op 3FM, op Radio 2 en op het webradiostation, Maar ik vertelde het net al eventjes. Dit is dan het grote, het grote Radio 1. En dan ook nog wel nachtradio... Toch wel de allermooiste radio die je kunt maken. Um, mijn debuut. Uh, uh, uh, ja, welkom bij mijn debuut. <laughs> ik heb er zelf heel veel zin in. De komende vier uur een druk programma voor u. Uh, in uur twee praat ik over Fairtrade-producten met Gerard Rutte. Hij is een supermarktwatcher. Ik ga praten over eerlijke reizen met uh, René Boelaars van Be More. Later vannacht ook in de studio een trainer en coach, Louise Hildebrand. Zij leert mensen om eerlijk te zijn tegenover andere mensen, maar ook tegenover zichzelf. Eerlijk zijn is dus het thema vannacht in hier, in, in Dit is de Nacht. Het laatste uur ga ik bellen met uh, Kosovo en in de hele vroege ochtend... maar dat duurt nog heel lang, spreek ik met Sanne Deurloos. Hij is hoofdredacteur van Kennislink. Ik praat dan over haar boek Waarom worden mannen kaal? Eigenlijk is dat een hele goede vraag. En zo heeft zij nog 101 slimme vragen beantwoord in haar boek. We hebben ook live muziek vannacht. En dat wordt verzorgd door Wolf in Loveland. En reageren kan vannacht natuurlijk ook. Daar heb ik een aantal middelen voor. Het bekende gratis Radio 1-telefoonnummer 0800-1121. Maar ook e-mail nacht.eo.nl. En dan is er nog de Twitter. @ditisdenacht. Nou moet ik er wel bij vertellen dat wij enigszins telefonische problemen verwachten... Het is namelijk zo dat er deze nacht onderhoud wordt gepleegd aan, aan telefoonlijnen. Het moet dan eens in het jaar gebeuren. En dat is uitgerekend deze nacht. Dus het kan zijn, als u probeert te bellen naar 0800 1121, dat u er niet meteen doorkomt. Heb even geduld, blijf het vooral proberen. We weten ook nog niet precies wanneer de telefoonlijnen uit de lucht gaan. Dus het is voor ons ook nog een beetje spannend. Maar sowieso, de e-mail is er, nacht.eo.nl. En de Twitter, @ditisdenacht de nacht. Kunt u mij al bereiken. Ik begin deze nacht met vermissingen. Want zondagavond zijn de lichamen van volleybalster Ingrid Visser... en haar partner Lodewijkseverein gevonden in Spanje. Met man en macht zijn familie en vrienden wezen zoeken. Zonder resultaat, ze zijn dood aangetroffen. U heeft het waarschijnlijk kunnen volgen in het, in het nieuws. Beiden waren al twee weken vermist. En ik vraag me af, wat doet zo'n vermissing met familie, met vrienden... Dat heb ik ze natuurlijk niet zelf kunnen vragen. Maar ik ben wel benieuwd naar nou, wat een vermissing bijvoorbeeld in, in uw leven... of in uw familie met u gedaan heeft. Bent u wel eens iemand kwijtgeraakt? Misschien niet zo extreem als in dit geval, maar misschien bent u iemand uit het oog verloren. Probeert u nog steeds contact te krijgen met een oude vriend? En daar hoort u nooit meer wat van. Daar kunt u over bellen. Het nummer is 0800-1121... 0800-1121. En mailen kan dus ook nacht.eo.nl. En Twitter. Dit is de Nacht. Ga ik maar een plaat draaien. Ik heb gekozen voor Stilly Dan. And do it again. 1972, Steely Dan en Do It Again. Ik spreek in dit eerste uur van Dit is de Nacht... over vermissingen, dit naar aanleiding van het uh, tragische nieuws... betreffende volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn. Uh, haar familie en zijn familie hebben zich heel erg ingezet. U heeft misschien wel gezien de posters. Ze zijn op Twitter en op Facebook heel actief geweest... in, in hun poging om, uh, om, om ja, hun geliefde te vinden... Wat heeft u met vermissingen? Mist u wel eens iemand en heeft u iemand wel eens een keer teruggevonden? Uh, we gaan over naar de telefoon. en Een hele goede nacht, Miranda. Hi. Hallo. Hi. Ah, je, je, je wil je naam niet zeggen, begreep ik, hè? Nou ja, ja, nee weet je, het maakt ook niet uit dat mensen je naam weten, maar... Nee, maar dat is helemaal niet erg. Hoe wil je het misschien niet weten? Nee, maar ik kan niet weten hoe het voelt om iemand te missen, zeg maar, weet je wel. Maar wat ik wel heb meegemaakt, dat ik bijvoorbeeld heel erg depressie ben geweest, een paar keer. Ja? En dan ook weer aan de kloot ben gegaan van de drugs, weet je wel. En dat je gewoon echt niemand wil spreken, gewoon. Dat ik op jezelf wil blijven. En dan waren we auto vakantie, maar die zijn soms drie, vier, vijf maanden achter elkaar. Ze dus zijn aan het zwerven, weet je, door Europa met de caravan en zo. En dan wilde je, je natuurlijk spreken, weet je wel. Ja? En maar jij neemt elke niet op. En Wa het, waarom maar, doe je dat en niet? Dat je gewoon in de put zit. Je wilt gewoon niets, niemand, niemand op te maken hebben, weet je wel. Maar wisten je ouders ook niet dat je zo, zo depressief was dan? Ja, natuurlijk. We weten wel dat het niet goed met je gaat, zo. Dat weten ze toch goed. Dus wat is toen gebeurd, dat we twee keer is het, twee keer zijn voorgekomen. Ja. Dus gewoon een uh, soort afscheid hebben genomen, weet je wel, in de vakantie van je. Omdat, Omdat ze dachten dat je, dat je, je niet... Ja? Ja, dat, dat je gewoon bijvoorbeeld dood in huis zou liggen, weet je wel. Dat je uh, zoveel had gesnoven dat je uh, wakker was geworden daarvan, weet je wel. Ben je daar zelf wel eens bang voor geweest, D dat je dood zou gaan daarvan? Nee. Nee, want ik denk, uh, ik dacht, ik was wel eens gedacht van, uh, gaan lekker nog een paar uh, grammetjes halen. En dat is mooi, niet wakker, worden we niet wakker. Dan zijn we nu wel van alle donderdag. En wat er nou komt, dan dus zien we nou weer. Ja. <lacht> klinkt toch stom, weet je, Maar dat denk je wel, weet je, of zo. Weet. Maar ik kan wel, ik kan begrijpen natuurlijk wel, dat hun heel erg, uh, ja, weet je wel, elke dag moeten bellen, nog een keer bellen, en ja. ik ga weer pakken, en ja. Uh, maar besef je dan wel dat, dat jij uh, heel veel stress veroorzaakt? Dat mensen ook heel, heel erg over je inzitten? Ja, ja, dat is wel van jou. We. Ja, tuurlijk. Ja ja, ja, ja, ja, dat besef je wel, maar. Ja, je, je, je, je zou wel op willen nemen op zich, natuurlijk, en het dan willen zeggen. Ja. Maar dat kan je op dat moment niet. Op dat moment zie ik in ieder geval niet doen. Omdat je zo depressief bent dat je, dat je de ja. telefoon niet aan kan nemen. Ja, ja. Ik, ik zal het nog eens kwijtjes vertellen, hè? Nou? Ja, en dat, ik, dat is natuurlijk een ander onderwerp, maar het heeft wel mee te maken van depressiviteit. Ik had schulden, noem maar op. Uh, weet je ik het allemaal niet betalen, rekeningen, niet, komt thuis. Deurde, om... dan de, deed de, de, de briefbus niet eens meer open, beneden. de deed deur niet open als je we werd gebeld. Als mensen met privé belden en mijn telefoon dacht, ja, daar, zorg me lekker dat je met je nummer aanbelt en dus zie ik tenminste wie het is, weet je wel. Mm -hmm. Zo ging het leven. Maar eigenlijk, het klinkt bijna alsof je, of je uh, vermist wil zijn. Dat je, dat je helemaal onderduikt. Ja, misschien wel, ja. Toen, ja. Maar ik heb een kans gehad in mijn leven, die heb ik aangepakt. Oh. Nu is het wel aardig goed. Ja? Ja, ik moest te huis uit en zo eigenlijk allemaal. Ja. En toen uh, was ik de laatste dag, voor die uitzetting, was ik ook zo naar de kloot geweest. Ja. Want, het zit je helemaal niet meer, je moet, je moet toch de huis noemen, hoor. Kan je helemaal niet meer tegenhouden, zijn zeg we maar dan. En toen een keer had ik ook uh, niet met de beren, maar het had het niet in de gaten, had ik onbewust opgenomen. Mm -hmm. En dan bleek de Vroningbouw te wezen en die vrouw langskwam. kwam. Toen zei ik, ja, het heeft dan voor nut, maar het klikken we toch morgen eruit en zo. Mm -hmm. Nee, nee, nee, zei, kom maar even langs dus en dan kunnen we misschien praten en dan zien we wel. En dan is komt er langs, niet te naartoe gaan. En yeah. toen uh, wou ik wel een speelde dat aan de hand was en zo, dat heb ik gedaan. En toen is het bouwtje gerold, dat ik een laatste kans, dat ik laatste kansproject, zeg maar. En die heb je gegrepen? Ja, natuurlijk, klagen jongen. En, en mag ik, wil je me vertellen uh, hoe het contact nu is met je ouders? Ja, wel. Dat is beter, Maar ik heb soms wel wat momenten dat ik niet echt depressief ben, maar. die ligt ik gewoon altijd de zak, op zeg maar. Ja? En ik ga even niet met elkaar spreken, weet je wel? Ja, ja, ja. Dat heb ik dan wel eens. Maar het is wel dat je heel. ja, ik heb geen schulden meer, ik heb in het schildsnee Ja. Ja, niet meer dat die, die rijbrieven komen van de deurwaardes, Aaltoon, dat is natuurlijk allemaal wel weg. Dus dat is een stuk relaxter leven dan. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ik, ik, ik zeg tegen iedereen die schulden heeft, die me zitten, dan zorg dat je in de schuldsnieuw komt. drie jaar je krom liggen en je bent er vanaf, weet je. Ja, ja, ja. ja. Dan mijn leven voor 40 euro in de week, weet je. Het maakt niet uit om van te eten en zo, dat kan ook best wel. Jij ja, hebt bewezen dat het kan. Ja, het is gewoon zo zijn mensen toch in derde wereld die, die moeten misschien van 50 eurocent uh, leven. Ja, dat is waar, maar ik denk, dat, ik denk dat de prijzen in de supermarkten daar net iets anders liggen dan hier. Dat dat wel uh, dat ja, dat dat ja, uitmaakt. Wel. Tuurlijk, ja, natuurlijk maakt het uit, maar in principe heb je niet veel nodig als mens, zijnde. Ja. Nee, misschien is dat ook wel waar. Dat je ja, eigenlijk. Mensen kunnen, ja, mensen kunnen natuurlijk heel erg diep depressief worden en ja. op, En wat nou weer is gebeurd weet je, met die volleyballs en zo. Ja, ik weet je ook niet hoe het daarom komt, maar het is wel vaard, natuurlijk. Of weer zo'n zo kerel van die voervereniging, nou op het tactisch en zo. Ja. ja. Hey, uh, kindjes. Die man is ook helemaal, helemaal gesloord geworden. Ja. ja. En dat is weer een heel ander onderwerp, misschien voor een andere nacht. Ja. Ik, ik wil je ontzettend danken voor je verhaal, ah, ja. want, want dat is natuurlijk een andere, een andere kant van vermissing. Ja. Namelijk iemand die, uh, ja. iemand die, uh, die uh, zichzelf even vermist houdt. Dat, dat kan ja. natuurlijk ook gebeuren. Maak ja. nou, je wel een goede gezegde. Geniet van je leven, doe het maar even. Dankjewel. Hey, Goeie nacht, hè. Dag. dag. De, bye, bye. Wilt u meepraten over ons thema? We hebben het vannacht over vermissingen. Mist u iemand? Bent u iemand een tijdje kwijt geweest? Dat zou zomaar kunnen. U kunt bellen 0800-1121. Of stuur een Twitter naar @DitIsDeNacht Of een mailtje naar nacht.eo.nl. En dit na aanleiding van de vermissing van uh, Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn. Hun lichamen zijn gevonden in Spanje. Maar goed, twee weken lang werden zij vermist door hun familie en vrienden. En die hebben het er niet bij laten zitten. Die zijn actief op zoek gegaan. Bent u ook wel eens actief op zoek gegaan naar iemand die u miste? Dat wil ik graag van u weten. 0800 1121. Ga ik Travis draaien? Dit is um, uh, uh, Life in the Day van Travis Colt.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 to you Nachtmuziek. Life in a Day, Travis Colt. Je luistert naar Dit is de Nacht. En we hebben het vannacht over vermissingen. Uh, nu herinner ik mij uh, uh, een, een vermissing uit mijn eigen leven... die ook niet zo heel dramatisch bleek te zijn. Hoor. Maar um, mijn, mijn moeder die, uh, had een oudere broer... Ome Leen, en die heb ik eigenlijk nooit gekend. Want ome Leen was, uh, emigreerde naar Australië toen ik een jaar of twee was. En helaas uh, overleed hij uh, toen ik een jaar of 17 was. En op mijn negentiende besloot ik naar uh, Australië te gaan om te gaan backpacken. Dat doen natuurlijk heel veel mensen. Uh, en dat was een te gek avontuur. Alleen dat avontuur liep niet zo heel goed af. Dat wil zeggen, um, ik had meer weken uh, om te backpacken dan dat ik geld bij me had. En ik werd ook ziek in Australië. En uh, ik had dus alleen maar geld voor een hele smerige hostel. Dus ik lag er een beetje uh, ellendig te wezen. En toen herinnerde ik me dat Omelane, de man die ik dus eigenlijk nooit gekend had, uh, getrouwd was met uh, uh, tante Valerie. En zij was Australisch. Um, zij was ook al overleden, maar zij had een zoon gehad. En uh, die zoon, die heette Linden. En het enige wat ik me van Linden herinnerde, is dat er een foto in mijn kinderboek zat waarin uh, mijn ja, neef eigenlijk Linden uh, mij als heel klein meisje op schoot had. En wat ik wist, dat hij in de omgeving van Brisbane ooit woonde. En ik wist zijn achternaam. En dat hij toen de tijd rechten studeerde. Dus ik ben met mijn zieke lijf toen naar het postkantoor gegaan en daar heb ik de gouden gids uh, opgezocht. En toen dacht ik, ja, Steen, nou voor voordat hij advocaat geworden is. En toen vond ik um, zijn naam: Tracy Associates. En Toen dacht ik, ja, volgens mij heette die Tracy. Toen ben ik gaan bellen met dat advocatenbureau en waar Rempel. Dat was hem. Ik kreeg dus mijn, mijn, ja, mijn neef, die ik eigenlijk maar één keer in mijn leven had ontmoet, waar we nooit meer contact mee hadden gehad. Ja, ben je dan vermist of ben je elkaar uit het oog verloren? Maar ik heb hem toen gevonden. Uh, uh, gelukkig haalde hij mij weg uit die smerige hostel en uh, kon ik naar de dokter en heb ik verder een fantastische reis gehad. Het was echt een, een, een prachtig avontuur. En een hele mooie manier om mijn, uh, ja, mijn onbekende neef alsnog te leren kennen, die, die um, overigens enkele jaren geleden ook overleden is. Dus dat is bijzonder jammer. Maar een, een vermissing, zo kun je mensen weer op het spoor komen. Daar heb ik het vannacht over. Hierin, dit is de nacht. Wil je daarover meepraten? Dat kan. 0801121 0801121. Heb jij wel eens iemand gemist? Heb je uh, uh, iemand weer teruggevonden na heel veel jaren? Hier praat ik over naar aanleiding van uh, de vermissing van... Uh, de, de, de, de volleybalster Ingrid Visser en, uh, en Lodewijk Severijn. Uh, onze correspondent Jessica van Spengen was in Spanje... en uh, we hebben daar een fragmentje van uit Dit is de Dag. Ja, er zijn hier wel mensen, uh, ook Nederlanders inderdaad... die zich enorm hebben ingezet om, uh, om ja, toch nog een spoor of iets... naar deze mensen te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 U hoorde Jessica uh, van Spengen, onze correspondente in Spanje... een opname uit Dit is de Dag. In de tijd dat Ingrid Visser voor het Nederlands volleybalteam uitkwam... is zij onder andere getraind door Bert Goedkoop. Hij vertelde gisteren ook in Dit is de Dag... over wat zij en haar partner voor hem en Volleyballand hebben betekend. Ingrid was uh, een speels met een hele sterke persoonlijkheid. Uh, Eigenzinnig, maar...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 Ja, fragment uit Nieuwsuur. Um, nog even terug naar Bert Goedkoop. Uh, is dit wie ze was? Ja, dat, dat, dit, ja dit is typisch Ingrid. Gewoon uh, heel zelfbewust, heel zelfverzekerd. En uh, dat vind ik al een hele sterke persoonlijkheid die nou, hij weer perfect kon uitstippen tot sport en het aan kon houden. En ook gewoon heel standvast op dat volgen. En met heel veel inzet en uh, heel veel zelfdiscipline vooral.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 Is het damesteam te coachen, maar later ook uh, de club te sponsoren. En dat uh, ja, is zeer uh, onschuldig door bijvoorbeeld Kika, de kinderkankerstichting op het Vier plaats in plaats van zijn eigen bedrijfsnaam. Iemand uh, later ook nog langere tijd manager van het nationaal damesteam. Ja, met een heel groot hart voor volleybal en voor topsport En uh, ook een hele sterke persoonlijkheid die uh, ja, ook zakelijk zien heel ver geschopt heeft en voor mij ook een. Uh,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 Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Dus ze waren twee weken vermist, maar zijn zondagavond doodgevonden in Spanje. De vermissing van beide personen hield iedereen bezig. Wat, wat doet zo'n vermissing nu met mensen? Daar wil ik het vannacht over hebben. Is er in uw kring van familie of vrienden wel eens iemand vermist geweest? Of misschien nog steeds wel? En hoe heeft u dat ervaren? Bent u wel eens iemand kwijtgeraakt die, die u lief had of... Uit het zicht verloren. En waar kwam dat dan door? Zijn dat familieruzies of groeit u uit elkaar? Laat het ons weten. U kunt bellen 0800 1121. Mailen kan ook naar nacht.eo.nl en twitteren. Dit is de nacht. En er komt een mailtje binnen van Sebastian Jaarsma. Daar staat: uh, Hallo, ik heb laatst op het internet gezien dat er adrenaline-junks zijn die zichzelf laten ontvoeren. Het zijn mensen uh, die een ontvoeringspakket zelf samenstellen. En Sebastian vraagt zich af waarom je zoiets zou willen. Uh, te, te bizar van woorden. Uh, hij hoorde het onderwerp en dacht er gelijk aan. Uh, Dank je wel, Sebastiaan. Ik wist daar ik wist nog niet van dat dat bestond. Uh, ik vraag me dan ook wel af uh, of je dan ook wel de regie nog steeds in handen hebt... en of je, uh, je ook kan zorgen dat je ook weer, weer veilig en wel terugkomt. Of is dat misschien onderdeel van het hele spel... Um, wilt u hierover meepraten? 0800 1121. Uh, We hebben het over uh, vermissingen. Ik ga over naar de telefoon. Um, als het goed is, uh, Mijmo uit Bosnië. Ja, goede nacht. Een hele goede nacht. B belt u helemaal uit Bosnië? Nee, nee, ik woon hier. Ik kom ah. uit ons Broomkleek uit Bosnië. Ah, ja, ik hoor het. U ja. hebt een uh, prachtig accent. En ik, en ik uh, dacht uh, misschien. Pasalijk om te sterk te wensen aan de familie van net gevonden uh, ja. mensen in Spanje. Uh, dit is echt uh, zeg maar grote uh, tragedie. Maar als kan hun pijn iets uh, verzachten, ook verhalen, dat kan altijd erger zijn. Dat mensen die worden vermist, uh, zal nooit meer gevonden worden. Nee. Ook, ook niet dood. En dat is gevallen als resultaat van oorlog in Bosnië. Ja. Dus duizenden mensen zijn vermist. Er, er is uh, echt kleine hoop dat ze al ooit uh, hun uh, resten zullen vinden. Zeg maar. eh, hebt u iemand, uh, mist u iemand uit uw omgeving, uit ja, Bosnië? Ik heb, ik heb net uitgelegd aan de redactie. Dat is... Uh, Weinige gezinnen in Bosnië kun je vinden die niemand mis, missen. Ja. Daar is, uh, iedereen weet wat daar uh, gebeurd is. Ja. En uh, dan is uh, die verdriet van die moeders, die missen hun uh, kinderen ja. en, en uh, andere leden van, van gezinnen. Eh, groot, En ze zijn dol blij als hun... Uh, restanten van hun uh, familieleden worden gevonden in die massagrafen. En, en, en dat gebeurt nog steeds? Dat, dat... dat is iedere, iedere, iedere jaar is verdenking van genocide in Srebrenica. Mm -hmm. uh, ze vinden uh, enkele, zeg maar, honderden per jaar, maar dat is duizenden, die, die moeten nog uh, gevonden zijn. En is misschien, ja, uh, Vandaag is het uh, 20 jaar van het uh, Joegoslavië tribunaal. Ja. Uh, uh, dat is, ja, kijk eens, ik heb helemaal niet aan die gedacht, maar er is echt uh, aan, aan, aan mensen uh, om hun verantwoordelijkheid te nemen en uh, bepaalde dingen te oplossen. Ja, ja. Ja, dat, ik begrijp wat u zegt. Dat ben ik helemaal met u eens. Uh, alhoewel, ja, kan, kan een instantie als het tribunaal... daar echt een oplossing voor bieden, denkt u? Ja, maar ze moeten uh, sneller die ja. oorlogsmisdadigers bestraffen. Ze hoeven niet te wachten dat ze overleden... zoals het gebeurt met die president van Servië, Milosevic. Ja. Die moeten... Sneller zijn, dat is in belang van die moeders die, die misschien van die kant een klein beetje hoop om verder te leven kunnen krijgen als rechtvaardigheid. Ja, ja, dat, ja. Dat is, ik wil niet echt in politiek gesprekken raken, maar dat is echt zo. Wat kan hun pijn verminderen als niet rechtvaardigheid van het tribunaal? Ja, ik begrijp wat u zegt. Dat, uh, ja. Ik heb geen idee hoe zo... Uh, oh, ja. Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik dat niet in mijn omgeving heb hoeven ervaren. Maar ik kan ook niet... En ook, ook als iemand wordt vermist en ja. hoe dan ook die pijnlijk is als hij wo uh, wordt gevonden, dood of niet. Dat is echt iets in vergelijking met vermisten die zal nooit gevonden zijn. Ja. Want dan, dan kun je het niet afsluiten, is dat wat u nee, zegt? dat is echt onrust. Tussen, ja. tussen, die, die, die moeder zal nooit rust vinden, vind ik zelf. En ook wat ik van hun heb gehoord in, in programma's op televisie en zo... dat is echt tragedie. Ja. En, uh, ja. Je hebt uiteindelijk gewoon een, een graf nodig... Om, om je geliefde in ja, neer te leggen en naartoe los, te kunnen. Twintig 20 jaar geleden, maar... In hoofden, die oorlog zal nooit voorbij zijn. Nee. Voor die mensen die iemand missen en nooit zal hem vinden ofzo. Ja. Dank u wel voor uw bijdrage. En ik vind, uh, ja, sterk van uh, jou kan dat eerste programma dat je, zeg maar, uh, presenteert. is zo, zeg maar, riskant thema en uh, meestal... Over vermissing is niet, niet, niet te leuk te vertellen. Nee, nee, dat is waar. Nou ja, dank u wel. Dat is een, maar uh... jij doet dat heel goed. Complimenten. Dank nou, hartelijk dank. En uh, succes verder met het programma. Dank u wel. Fijne nacht nog. Dag. En dag. dag. Andere telefoonlijn. Uh, Gerard. Goedenacht. Ge Gerard, ik, ik zie er een verhaal voor me verschijnen... Uh, dat, dat uh, jij een vader bent en dat jij je drie kinderen kwijt bent geraakt... Ja, het is eigenlijk een... De laatste weken spookt het nogal door mijn hoofd, wat dat betreft. Nee, dus ja. Er zijn al wat dingen gebeurd. En dus inmiddels, lang lange dat geleden dat ik ze vermist heb... Eh, 1993, zo'n beetje. Oké, okay. en, en wat is er gebeurd? Waar waren je kinderen ineens gebleven? Voor de duidelijkheid, ze zijn weer terug, hè? Nee, nee, nee. nee. Um, scheiding. ja Daar begon het eigenlijk mee. Nou, niet dat het daarmee begon, maar door de scheiding... Zijn er heel veel dingen misgelopen, laat ik het zo zeggen. Omhangsregeling. Ja. Uh, bezoekregelingen, die eigenlijk. laat ik zeggen. alles bij elkaar. Wat dat betreft. Uh, dat het georganiseerd werd, of geleid, of gecoacht werd. of meegedacht werd door de Raad van de Kinderbescherming. Mm -hmm. Ik heb daar als vader. en in die tijd is er ook de Bond van Dwaze Vaders opgericht. om ja. dus op te komen voor de, voor de belangen van de vaders, die heel vaak. In de rechtspraak, en dan het woord rechtspraak, laat dat woord rechter dan maar afzeggen dan. Dan ja. zie je dus dat de, de vaders heel vaak uh, aan één kant ook weer wel te begrijpen. Vanuit een uh, klassiek beeld van de, de moeders moeten voor de kinderen zorgen. Nou, bij ons was het net andersom. Hmm. Ik, uh, ik, ik, was, ik ben kunstenaar en ik, uh, ik zorgde voor de kinderen. En mijn ex, mijn vrouw, die, uh, die studeerde en die ging werken. En, ja. Maar goed, uiteindelijk door de scheiding werd het eigenlijk... Ja, dan kwam het toch naar voren en, en, en uiteindelijk was het dan toch dat die kinderen naar de moeder gingen. en Dat was voor mij sowieso al aan één kant wel begrijpelijk, maar aan de andere kant ook, als het dus uitgelegd werd voor de rechtbank en noem maar op, dan was het voor mij gewoon, ja, eigenlijk als de vuilniszak die aan de kant gezet werd. En ja. dat, was, dat was onvoorstelbaar en die bond van dwaze vader is toen ook niet, niet voor niks opgericht. En, nee. Ik herinner me ook nog vaders in, in, in Batman pakken en verkleed op daken. Ja. En, en dat de politie erbij moest komen. Ten einde raad waren die ja. mensen vaak. En, en, Was en jij daarbij daar, Gerard? Ik ben, ik ben niet de man van, van protesteren. Maar ik heb op mijn manier natuurlijk wel ook mijn best gedaan... om daar toch een oplossing voor te, te vinden. En toen op een gegeven moment toch een bezoekrekening gekregen. Maar ook dat liep heel moeizaam. Toen op een gegeven moment kwam ik... Uh, voor, uh, kwam ik dus <tus> om mijn kinderen te bezoeken en ik stond voor een leeg huis. Een leeg huis? Ja, alles was in één keer, alles was weg. Uh, en... Iedereen was weg, alles leeg. Nou, wat er dan door je heen gaat, dat is. Uh, ja, dat is... En hoe oud waren je kinderen toen, Gerard? Uh, de jongste was van 88, dus die was vijf. En dan twee jaar erbij, de dochter. En dan nog twee jaar erboven, dat was mijn oudste zoon. Jonge kinderen. Ja, negen, zeven en vijf. En dat is... Uh, ja, dan kun je van alles gaan doen. Je kunt een... Uh, je wordt het wel eens opsporing verzocht. En je kunt de privé geven heb... ik niet gedaan. Ik ben wel gaan sporen. Ja? Want je had geen contact dat meer met familie van je ex... of, of gemeenschappelijke nee, nee, nee. vrienden of buren... die konden vertellen waar ze heen was? Nee, maar daar was toch iets aan vooraf gegaan. Dat was dus heel bizar eigenlijk geworden. En ja, dat kan ik eigenlijk verder niet op uitdragen. Oh. Dan zou ik ook... Heel erg de nadelen van mijn schoonfamilie spreken dat wil ik niet. Hmm. Maar in ieder geval, daar was ook nog heel veel aan vooraf gegaan, dus dat contact was er helemaal niet meer. Hmm. Alles was dicht, er was ook geen opening mogelijk, ik kon niet informeren, want ik had nog met één broer contact en dat werd ook verbroken, dat contact, dat moest hij verbreken omwille van ja, het familie. Ja. De relatie gebeuren, met je ex? Ja. Ja. Ja. En, en zijn familie, de familie was ja, daarin toch voor hem belangrijk. Dus nou goed, alles viel weg en toen ben ik dus in een, een enorm... Nou, ik moet eerlijk zeggen, weet je waar ik het meest aan gehad heb? Nou? Aan de tekst van wie vader of moeder of vrouw of kinderen niet bereid is om achter te laten is mij niet waardig om een te zijn. Ik denk, ja maar daar zit wel heel veel in natuurlijk, wat, wat is dat? En uiteindelijk ben ik toch, gelukkig ben ik dan wel wedergeboren christen. Dus ik ben, gelukkig, ja als je christen bent dan moet je vergeven. Maar uiteindelijk is dat toch hetgeen wat er heeft moeten gebeuren in mij. Gewoon. Dus dat wat er ook gebeurd is. Ik heb, ik heb nooit in, in, ten diepste in, in, in het hart kunnen kijken van, van mijn ex en degene die dat dan ook zo hebben gedaan. Mm -hmm. Maar... Ik ben toch achter een... Voor mij is toch een bepaalde puzzel compleet geworden toen ik op iemand iemand tegenkwam, een ex-vriendin van haar broer. Ja? En die heeft me heel veel verteld. En toen viel voor mij de puzzel in elkaar. Oké, okay. dus maar... dat heeft daarmee te maken. En toen, ja, dat was eigenlijk van de heer, ik heb dat gewoon aangeboden gekregen. Toen, toen was voor mij de puzzel niet compleet, maar toen kon ik begrijpen waarom. Waarom ze... Het allemaal. Dit uh -huh. Ja, en toen ben ik toch gaan zoeken naar mijn kinderen. Nou, dat was een hele speur toch. Want dat had je heel en lang het... niet meer gedaan, Gerard? Ja, wat moet je doen? Wat moet je doen? Je staat voor een leeg huis, je krijgt een klap, je gaat een enorm diep dal. Ja. Ik heb ook op het moment gestaan, hoor, toen ik dan nog een moeizame omging spelen... Om met een... Uh, ik had een, een kennis die zegt, ja jongen, zegt het maar, we gaan er naartoe... en we gebruiken geweld en we... Weet je, nee, dat, dat, dat, dat doe je niet. Maar nee. soms daar kun je tot zo'n wanhoop gedreven worden... En ik, ik, kan, ik kan eigenlijk ook wel begrijpen dat mensen ook gewoon heel rare dingen gaan doen, weet je. Maar dat is bij mij gelukkig niet gebeurd. Maar je kunt soms je zo machteloos voelen. Want je kinderen, dat, dat is zo... Ja, dat, dat blijft trekken. En dat is nu nog... Het is eigenlijk elke dag nog steeds een... Ja, moet je zeggen, een woestijntocht. Laat ik het dan maar zo zeggen. Maar liefste heb jij inmiddels weer contact met je kinderen? 2007. Zo. Toen heb ik... Dus dat is 15 jaar later dan. Mijn dochter was inmiddels, ja, reken maar uit, van 88 tot uh, 98. Was een vrouw? Ja, was een jonge vrouw. Dus ik, eh, ik had toen contact gekregen door de speurtocht. Hmm. En wat blijkt, Bordeaux. Bordeaux, Frankrijk? Ja. Daar zaten ze. Uh, Daar hebben ze al die ja. tijd gezeten? Nee, nee, nee, nee. Mijn nee, nee. moeder zat midden in Frankrijk en zij was universitair gaan studeren. Ja. oudste zoon ook. Ze is dus inmiddels in Toulouse afgestudeerd, gaat in een college even daar. Dus dat is mooi. Ja. Maar toen heb ik, haar, heb ik dus mijn dochter gevonden. En die zocht terug contact. En toen hebben we een afspraak gemaakt. En in 2007 heb ik haar teruggezien. Mm -hmm. En daarna heb ik haar niet meer teruggezien. Dat was eenmalig. En mm -hmm. toen was het weer in één keer... Uh... Maar ik heb wel het adres. Ik ben dus altijd contact blijven houden. Ja. En ik had heel nadrukkelijk de, de boodschap... Laat ons met rust van mijn ex. En dat heb ik ook proberen te respecteren. Ja. Totdat ik mijn oudste zoon, twee jaar geleden, is ook het contact teruggesteld. Okay. En met mijn dochter, ja, ik zag haar. En dat was thuiskomen bij haar. Want zij leek er nog heel erg op. Het was voor mij nog hetzelfde gezichtje. Ja. Voor mij was het nog steeds hetzelfde. Weet je, dat, dat verandert zo. Ja, het verandert wel, maar voor mijn gevoel verandert het niet. Dus ik wilde daarom helzen En ik kreeg heel afstandelijk een hand. Ja, natuurlijk, want ik was een vriend. Ja. Ja. ja, en dat is heel pijnlijk, hoor. En, en hoe is dat nu, Gerard? Zien jullie elkaar nu regelmatig, of is dat nog steeds? Uh, nou, moe die zijn? oudste zoon. Die oudste zoon die is twee jaar later gekomen, 2009. Ja. En um, toen, ja, ik denk dan, dan, dat was gelukkig, ging dat. Uh, heen, dat, dat, Ik denk, nou, dan moet ik het ook maar gewoon aan hand geven. En, maar ik heb hem dus langer in mijn onder mijn hoede gehaald in die tijd, omdat hij de oudste was. Dus ja. dat is Toch zes jaar geweest. Ja. En ik zie hem, ik geef hem een hand, ik wil hem aan. en hij gaf mij gelijk, hij ging mij gelijk omhelzen. Een hele andere ontmoeting. Ja, en dat was natuurlijk geweldig. En dan kwam al die verhalen. En hij kende alles nog van vroeger. Hij zei, ja. "Maar wist je dat je nooit geen sneeuwpop maakt? maar hij maakte een sneeuwslang met allemaal ballen achter elkaar. Dus, het, dus allemaal van die kleine details die ik al vergeten was. Ja. En dat was geweldig. Maar mijn jongste zoon, die heb ik nooit meer gezien. Dat dat je de... gezien. Dus dat gemist, en... dat blijft nog steeds. Ja, en, en ik hoop nog steeds van die oudste zoon, die bemiddelt nu. Oh ja. Bemiddeld, hij zegt, maak je niet druk, dat komt goed. Weet je, want het moet ze tijd hebben, want er is natuurlijk heel veel gebeurd. Ik bedoel, dus je hebt... niet zo hard scheiden. Nee. Ik, ik, uh, ik hoop dat je je kinderen, dat je ze binnenkort alle drie weer mag zien. En, uh, ja, dat en... komt wel goed hoor. Daar heb ik wel vertrouwen in. Maar het is natuurlijk toch, ja, je moet natuurlijk toch, uh, hoe zeg je, je moet toch, ja, ik denk dat, ja... Geduld en, en, en ja, het is gewoon een beproeving, laat ik het zo zeggen. Maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik hou ook nog steeds van die ex. Ik hou nog steeds van die vrouw. Ondanks alles wat ze, me, ze zeggen mensen wat. Hoe kun jij nou van die, hoe kan dat nou? Nou, en ik denk dat dat de heilige geest is. Ik denk dat dat is door de kracht van boven. Dat je toch datgene wat je nu... Want het is natuurlijk toch een enorme eenzaamheid. Dat, is, dat wil je niet weten, het zijn geen kinderen. En het is ook nog nee. iemand. En omdat ik dus begrijp, nu snap waarom... Dat dat allemaal zo... Want iemand kan een heel zwaar verleden met zich meedraaien. Ja. Oké, okay, nou, ik ga nu stoppen, want uh, het is allemaal heel, heel emotioneel. Maar ik denk... Ja. Gerrit, het is ook een heel heftig verhaal. Maar dankjewel dat je dat wilde delen. Ja, graag dan. En ik hoop ook dat heel veel mensen ook gaan nadenken... dat je als vader ook niet zomaar iets... iets, iets, iets ik, ga die, ik ga niks goed praten voor niemand. Hey, want je bent altijd verantwoordelijk voor wat je doet. Maar ik... Ja, ik, ik hoop dat het toch in ieder geval ook in de rechtspraak wat meer... Uh, ja, wat meer ruimte voorkomt. In, in, in. Volgens mij wordt daar op, uh, op dit moment ook over, over gediscussieerd. Dus ik, ik hoop dat zeker ook met je medegeren. Dankjewel hè? Ja, nou, dank je wel. En een goede nacht. Ja, succes. Dag. We hebben het vannacht in Dit is de Nacht over vermissingen. Uh, u hoorde Gerard net al, die heeft zijn kinderen, uh, moet hij al jaren uh, missen. Mist u ook iemand? Heeft u iemand uit zicht verloren? Of heeft u iemand recent weer teruggevonden? Uh, wilt u ons dat laten vertellen? Dat kan via 0800-1121. 0800-1121. Of stuur een mailtje naar nacht.eo.nl. En twitteren, dat kan ook. Dit is de Nacht. Uh, stukje muziek, dit is Tim Finn en Made My Day.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 Diamond glints on snow. I'm the sun on ripened grain. I'm the gentle. star that shines and Do not stand at my grave and weep. Je hoorde Tom Reed. En als u denkt, ik hoor nu toch wel rare geluiden uit die studio komen... Dat Klopt hier achter mij in de Radio 1-studio bij Dit is de Nacht. Wordt op dit moment uh, druk uh, gebouwd. De band Wolf in Loveland is mijn gast vannacht. En, en zometeen na drie uur gaan ze voor u spelen. Uh, we hebben het vannacht over vermissingen. En uh, er is gebleken bij de vermissing van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn... dat Twitter een, een, een rol is gaan spelen. Um, een, een, een modern medium wat mensen toch uh, ja, gaan gebruiken om, om uh, mensen op te sporen, om een vermissing aan te geven... om meer aandacht voor een vermissing te creëren. Uh, ik uh, zit hier even te twitteren op, op, uh, op het woord uh, vermissing. En dan zie ik uh, zie de vermissing op uh, politie.nl. Uh, daar kun je uh, uh, vermissingen ook natuurlijk zien. Dan is er nog het um, je mee. Dat is een... een uh, een manier om mensen in te lichten over vermissingen. Uh, ik zie hier via zoekje mee. Daar worden dus ook uh, Amber Alerts... Uh, uh opgegeven. Dus mensen die met z'n allen uh, dat melden. Dat heb ik trouwens ook wel gezien op, op Facebook, dat ineens iedereen een Amber Alert begon te, te delen op Facebook tijdens, uh, tijdens Vermissingen. We hebben het vannacht over Vermissingen. Als u daar over mee wilt praten, kan dat nog heel snel. Uh, dan kunt u bellen naar 0800-1121 of een mailtje sturen naar nacht@eo.nl of twitteren. U ziet, het werkt. At dit is de nacht. Vermissingen. Want zometeen uh, na drie uur, dan, uh, dan ga ik over andere zaken praten, namelijk over eerlijk zijn en eerlijke producten. Een heel ander verhaal dus zometeen uh, na drieën. In dit geval nog over uh, vermissingen. Als u daarover wil meepraten, dan uh, weet u ons te vinden. 0800-1121. Dit is, dit is de nacht. Uh, ik zei het aan het begin van het uur al. Mijn, mijn debuut. Best een beetje spannend, moet ik zeggen. Vooral nu er van alles en nog wat uh, om me heen gebeurt... hier in de Radio 1-studio... Het is toch een beetje... Nou ja, ik vergeleek het vanavond met, uh, met, uh, met, met, uh, met autorijden. Dat ik uh, voorheen een beetje in een Fiat Panda zat. En nu voelt het toch wel echt als een Rolls Royce. Dat vind ik toch een beetje spannend uh, uh, uh, rijden. Uh, Lennart, hallo. nacht. Hé, hey, goeienacht. nacht, Lennart. Hallo. Jij belt mij naar aanleiding van het thema vermissingen. Ja, klopt. Ik ben, uh, ik ben god heel lang kwijt geweest in mijn leven. Oh, en hoe heb je die weer gevonden dan? Nou, uh, laat me zeggen, als kind ben ik gewoon christelijk opgevoed. Uh -huh. En uh, als kind, als ik ging bidden, als kind ben ik nog heel puur en dan ben ik heel betrokken met uh, dingen. Dus als ik ging bidden voor de arme kindjes, kon ik er soms gewoon bij huilen, zeg maar. Dus ja, en dan voelde ik soms gewoon echt een hand op mijn hoofd. Ja. Yeah. En uh, later ging ik het boek Houden, jongens. Dat gaat over de watersnoodramp. Toen las ik van een jongen die bij het bidden ook die hand op zijn hoofd voelde. Oh ja. Daar dan ben ik altijd blijven beseffen, ja, dat dat God echt bestaat, want ik heb zijn aanwezigheid ervaren als kind al. En, uh, maar ja, toen ik een uh, jaartje 15 was, ben ik echt de wereld in gegaan. Dus, uh, uh, ja, uh, bij ons van de jeugd, uit uh, waar ik vandaan kom, is ja. van de 30 man. Eigenlijk iedereen um, aan de drugs gegaan, uh, naar feesten en helemaal zo. hoort eigenlijk. En zo ben ik eigenlijk helemaal vervreemd van God geraakt. Mm -hmm. ja. Totdat ik hoorde van een vriend van mij, die was uh, ja, tot geloof gekomen. Dus toen zei ik, uh, ik hoorde dat van een vriendin. Toen zei ik, ja maar daar heb je toch geen zin in, je wilt toch lekker voor jezelf lezen. Toen, uh, toen zei ze ja, maar hij had gezegd dat God dat in jou kan veranderen. Dus toen, uh, toen dacht ik, ja, zo zou het wel moeten zijn. Want voor mezelf heb ik helemaal geen zin om met de dingen van God bezig te zijn. Maar dus je stond daar dus wel open voor, Lennart? Ja, omdat ik als kind, ik wist gewoon dat hij bestond. Ik heb echt zijn hand op mijn hoofd gevoeld. Mm -hmm. Dat is wel mooi, want je hebt zelfs een psalm van David. En dan, dan zegt hij ook, want, uw hand was op mijn hoofd. En dat las ik laatst. En dan dacht ik, zo, dat heb ik, van als kind heb ik dat zelf ook ervaren. Mm -hmm. En, en, ja. en, en, en heb je het idee dat, dat, dat uh, je gemis nu vervuld is? Nou, ik ben toen naar een lofprijzenavond geweest in uh, Dordrecht, bij de Hoop. En oh, ja. Uh, ja, ja. daar werd ik echt geraakt. Toen, toen brak ik ook echt. En, uh, even voor de, voor, voor de duidelijkheid, de, de Hoop is een instantie in Dordrecht... die, die um, verslaafde mensen helpt in opvang, toch? Ja, dat, dat klopt. Alleen um, op één keer in de maand hebben ze een en, Ja. Ik zat daar niet opgenomen of zo, maar okay, ik had wel een drugsprobleem okay. in die tijd. Tenminste, vorig jaar was dat nog. Zo, dat is nog recent. Ja, nee, dat is zeker recent. Alleen, uh, ja, dat is gewoon super bijzonder. Dat um, Vanaf die avond is wel, uh, ja, ik ben nog wel, het was niet gelijk uh, met de dag dat alles uh, gelijk uh, helemaal goed was. Maar vanaf toen is echt uh, mijn leven veranderd. En um, ja, ik heb ook echt ervaren dat, dat God mijn zoon heeft vergeven, dat ik gewoon op bed lag. En uh, met tranen in mijn ogen en een lach op mijn gezicht en dat ik gewoon niet kon slapen. Dat ik gewoon nog twee weken daarna helemaal vol van vreugde was, omdat ik gewoon wist van, uh, dat hij mijn zonde heeft vergeven. Ik bedoel, kijk, iedereen liegt wel eens en iets in jou zegt dat het niet hoort. En dat, ik geloof dat dat Gods wet is die in ons hart geschreven staat. Dat je toch weet wat goed en fout is, zeg maar. En als ik God niet bestaat, zou je uh, geen goed en fout hebben, zeg maar. Dankjewel. Oh, je mag nog één dingetje kwijt. Heel snel dan. Oké, okay, okay. nou kijk, het is zo van hem, um, uh, God is zo heilig en zo rechtvaardig, zeg maar, dat hij kan, hij kan zelfs voor één leugentje, zouden wij al doenwaardig zijn voor hem. En, en uh, kijk, hij kan pas van vrede spreken op het moment dat wij net zo rechtvaardig zijn als hem. Nou, dat kunnen Leonard, uit onszelf niet. En daarom dank dank even... Dankjewel. Dag, Leonard. Wij gaan naar het journaal van drie uur...